Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De wet waarmee Schotland het makkelijker wilde maken om van geslacht te veranderen, wordt door de Britse regering tegengehouden. De regering is bang dat het juist voor ongelijkheid zorgt. De premier van Schotland waarschuwde vooraf voor veel boze reacties als het zou worden tegengehouden. And Ze was dus bang dat transgenders een politieke speelbal zouden worden. Schotland hoopt nu dat ze een aangepaste versie van de wet kunnen sturen, zodat het er alsnog doorheen kan komen. Amsterdam. In 13 omliggende gemeentes kwamen met een nieuw puntensysteem voor sociale huurwoningen om woningzoekers eerder aan een woning te helpen. Nu staan zij vaak jaren op de lijst. Met de nieuwe methode krijgen mensen die actiever zoeken bonuspunten zodat ze bovenaan de lijst komen te staan. De organisatie achter de eredivisie wil dat er in de contracten van voetballers komt te staan dat ze niet mogen gokken op profwedstrijden. Volgens de club is dat nu nog niet duidelijk genoeg voor spelers. Gisteren werd bekend dat zeker 25 voetballers uit de Eredivisie en de Eerste Divisie de afgelopen maanden hebben gegokt op hun wedstrijden of van hun eigen club of in hun eigen competitie. En welkom op de meest deprimerende dag van het jaar, Blue Monday. Volgens onderzoekers zorgen het donker en de kou dat mensen zich vandaag op de derde maandag van het jaar extra sip voelen. Toch heeft deze lachcoach wat tips om ook vandaag te lachen, zelfs als het regent. Een van de lachoefeningen, bijvoorbeeld, door, bijvoorbeeld met de lachwandeling door de regen, is proberen regendruppels te vangen met je tong. Dus dan, uh, weet je, je kunt het voor jezelf zo leuk, ma leuk, leuk mogelijk maken. En uh, ook in de regen. En als regendruppels opvangen in je mond niet helpt, hierbij nog even een korte sessie. De arm omhoog, schudden die los op een ha. <laughs> Linkerarm op de ho. <laughs> ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Yeah! Yeah! Het weer, genoeg regendruppels om op te vangen met je tong. Verspreid over het land nog buien, namelijk later vanavond wordt het wel wat droger. Vannacht kan het gaan vriezen, met dus kans op gladheid morgen vroeg. Verder een droge en zonnige dag met een graad of 4. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat tussen Zeeburg en Amsterdam over Amstel... een file van 4 kilometer. De vertraging is 50 minuten, er zijn drie rijstroken dicht richting Utrecht...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 9 uur s avonds tot 11 uur s avonds. ...en jullie luisteren alweer naar de 60ste aflevering... ...van mijn in Hard Rock en Heavy Metal specialiseerde programma's. Play it loud op de maandagavond. En zoals de meesten van jullie inmiddels al weten, behandel ik elke week een ander thema en zullen de komende weken vooral gericht zijn op de geschiedenis van de heavy metal die ik helemaal ga uitlichten. Elke week zal ik van begin tot nu elke stijl met alle belangrijke bands en hun toonaangevende muziek laten horen. De eerste twee uitzendingen stonden in het teken van de vroegere metal bands waarmee het allemaal begon en de vroegere hardrock bands die in de jaren 70 opkwamen en van belangrijk invloed zijn geweest voor de daarna opkomende metal bands en stijlen. Vanavond ga ik verder met de vroegere punkbands uit de jaren 70 die weer belangrijk waren voor het verder ontwikkelen van deze rebelse muziekstijl. We begonnen deze uitzending met de New York Dolls... met het nummer Trash van hun debuutalbum... met de bandnaam als titel uit 1973. De band werd in 1971 opgericht in, hoe kan het ook anders, New York. En waren samen met de Stooges en de Velvet Underground... een van de eerste bands uit de vroegere punkscene. Ook wel proto punk genoemd. Zij waren ook een van de voorlopers van de glam metal scene... dankzij hun manier van uitdossen en kleden. Ze droegen make-up, droegen excentrieke hoeden, spandex en hoge hakken. We gaan even terug naar het begin, want hoe ontstond de punctie nou eigenlijk? En wat is punk precies? Punk is een subgenre van rock roll muziek dat halverwege de jaren zeventig opkwam toen disco, progressieve rock en snaarzware popmuziek de hitlijsten domineerden. Punkrockers hadden de reputatie opgebouwd door alle attributen van de reguliere popmuziek af te wijzen: en omarmden rauwe energie, snelle tempo's, korte zongvormen, geschreeuwde teksten en een do-it-yourself arbeidsetels, ze, waardoor ze konden gedijen aan de rand van de muziekindustrie. In het midden van de jaren 60 werd de term punkrock oorspronkelijk gebruikt om de stijl garage rock of garage rock te omschrijven, met bands als de Sonics. De muzikanten speelden zonder muzikale en vocale instructie en hadden niet tot nauwelijks ervaring. Vaak werden de regels van de muziek daardoor overtreden, omdat ze die simpelweg niet kenden. Toen kwamen de bands als MC5 en de Stooges op in Detroit in het midden en eind jaren 60. Zij waren rauw, grof en vaak politiek en hun concerten waren vaak gewelddadige aangelegenheden. Hiermee werden de ogen van de muziekwereld geopend. Ook de Velvet Underground, dat geleid werd door Andy, uh, door Andy Warhol, was onderdeel van deze fundatie met hun aan noise grenzende geproduceerde muziek. Zij breiden de definities van muziek uit zonder het te beseffen. Tot slot was er een primaire invloed dat te vinden was in de fundamenten van de glam rock. Artiesten als David Bowie en de eerder gedraaide New York Dolls kleden zich buitensporig en leefden extravagant, produceerden luide en trashy rock and roll. Deze stijl zou later zijn invloed op splitsen en delen uitdelen aan hard rock, hair metal en punk rock. Toen de beweging die nu de naam punkrock draagt zich te begon te ontwikkelen... ontstonden er tussen 1974 en 1976 steeds meer prominente acts... ...in zowel New York als in diverse steden in het Verenigd Koninkrijk... ...zoals Londen en Manchester. De opkomst van de meest prominente bands van de zogenoemde First Wave of Punk... ...die zich in de jaren 70 ontwikkelde, hoor je vanavond dus allemaal voorbij komen. De volgende band komen eveneens uit New York en noemde zich in 1973 de Dictators. De band, opgericht door bassist, tekstschrijver en producer Andy Chernoff... Sure en gitarist Ross De Boss Friedman, die ook de band Manowar heeft opgericht... bestaat dit jaar alweer 50 jaar en wordt door critici John Doeken... bestempeld als een van de beste en invloedrijkste protopunkbands op aarde... Hun debuutalbum, The Dictators, Go Girl Crazy... verscheen in 1975 en verkocht helaas erg slecht. Maar wordt nu gezien als een van de eerste voorbeelden van de punkscene. En van dit album draai ik I Live for Cars and Girls. The dictator smith. I leer for Cars and Girls hoorden jullie natuurlijk de Ramones met de Blitzkrieg Pop. Die een jaartje na de dictators waren opgericht in New York. En vaak worden nagemerkt als de eerste punkgroep. Het commerciële succes voor de band bleef beperkt. Maar toch heeft de band opgericht door John Cummings, Douglas Colvin en Jeffrey Hyman. Een enorme invloed gehad op de ontwik ontwikkeling van de punkrock in de VS. En zelfs meer in het Verenigd Koninkrijk. De bandleden noemden zichzelf naar de, uh, de Ramones. Naar het pseudoniem Paul Ramon, dat Paul McCartney wel eens had gebruikt en alle leden van het eerste uur en daarna adopteerden het pseudoniem Ramon... en dat terwijl ze geen familie van elkaar zijn. Zo werden ze bekend als Johnny, Joey, CJ, Marky, Didi, Richie en Tommy Ramon. Ik draaide dus Blikstreak Pop. Dat verscheen op de naar de band vernoemde debuutalbum uit 1976. Een nummer werd hun eerste single dat verscheen in februari van datzelfde jaar. Het kreeg bekendheid vanwege de openingsteksten Hey Ho Let's Go... Dat werd gebruikt als ...tijdens sportwedstrijden, maar behaalden nooit de hitlijsten. De band bouwde vooral een stevige lijfreputatie op met kenmerkende slogans... ...en waren kenmerkend qua uiterlijk dankzij hun zwarte leren jasjes... ...gescheurde broeken, grimpen en de manier waarop Joey slungelig bewoog... ...in tegenstelling tot de explosieve bewegelijkheid van Johnny en Didi. De 70's Punk Scene werd destijds vooral gedomineerd door mannen, maar toen waren daar in het Los Angeles van 1975 de jonge tienerdames van de Runaways, onder leiding van de oprichters Joan Jett, die we kennen dan natuurlijk van blend, uh, de band The Blackhearts, en Sandy West, die beide individueel aan producer Kim Fowley werden voorgesteld toen ze slechts 16 jaar oud waren. Fowli hielp hen de andere leden recruteren om de klassieke line-up te vormen. En dit werden lead Lita Ford, zangeres Cherry Curry en bassiste Jackie Fox. Hun debuutalbum dat dezelfde titel droeg als hun bandnaam verscheen... met behulp van de producer in 1976, nadat ze hadden getekend bij Mercury Records. Fawley noemde hen zijn Wonder Women met gitaren... zijn sportteam met muziekinstrumenten en tienerteksten... Hij droeg ook bij aan de tekst van hun debuutsingle Cherry Bomb... die in maart van 1976 verscheen. Het nummer en de band werd vooral in Japan zeer sensationeel ontvangen... in tegenstelling tot het minieme succes in de VS. Uiteindelijk ging de band in 1979 uit elkaar en gingen de dames solo verder. Hun grootste hit gaan jullie nu horen. for Jesus died for somebody's sins but not mine Mildner part of thieves wild caught on my sleeve Thick, heart of stone My sins, my own They belong to me Me People say beware You get you got the wind. ...draaide de godmother of punk, Patti Smith met Gloria... ...van haar debuutalbum Horses, dat verscheen in 1975... ...en een zeer invloedrijk onderdeel werd in de punkrockbeweging in New York. Dit was mede te danken aan uh, doordat het album samenviel met de eerste oplevingen van de punkscene. En daardoor werd Smith door critici en haar fans bestempeld als de godmother of punk. Een verkeerde benaming die ze nog steeds probeert te negeren. Een andere bijnaam dat ze kreeg was punk poet laureate. Omdat ze rock met poëzie in haar werk fuseerde. Haar meest bekende nummer Because the Night dat ze samen met Bruce Springsteen schreef... bereikte in 1978 de dertiende positie in de Billboard Hot 100 hitlijst. En het nummer Gloria, wat ik net van haar draaide, is in feite een cover van Van Morrison's band Damn. Maar Smith voegde de katholieke hymne in Excelsis Deo daaraan toe en mikte duidelijk op opzettelijke heiligschennis. Met de openingsregels Jesus died for somebody's sins but not mine. Wat een van de baanbrekende proto-punk teksten waren. Nog voordat de bekende punkbands The Damned, The Sex Pistols en The Clash uit het Verenigd Koninkrijk met hun singles uitkwamen, waren daar de Saints uit Brisbane. Uh, Australië natuurlijk, met hun debuutsingle I'm Stranded... dat verscheen in september van 1976. De Saints, die in 1974 werden opgericht door zanger en tekstschrijver Chris Bailey... drummer Ivor Hay en gitarist en tekstschrijver Ed Cooper... waren destijds de allereerste Australische band... die waren gelabeld als punkband... doordat ze, net zoals de Ramones, snelle tempo's, rauwe zang en bussaw-gitaargeluid hadden... wat zo typerend was voor de vroege punkrock. Hun debuutsingle hoor je dus nu... the music so hard, maar wel bij Play It Loud op ZFM Zandvoort. Is she really going out with him? Shines. Don't get too close or so it'll burn your eyes Don't you run away that way You can come back another day I got a new rose, I got a good Guess I knew that I always would I can't stop to mess around like got a brand new rose in town I never thought this could happen to me This is strange. Oh, why should it be? I don't deserve somebody this great. Oh, I don't know why, I don't know why I guess these things have gotta be I got a new rose, I've got a good There's a new land I always would I can't stop to mess around Like a brand new rose in town en de Damned, die net naar de scenes hoorde, was een van de eerste punkbands in het Verenigd Koninkrijk. En kreeg al snel erkenning voor hun rauwe, energieke geluid en provocerende capriolen op het podium. In oktober 1976 brachten ze hun zojuist gedraaide debuutsingle New Rose uit. Die vaak wordt genoemd als de eerste echte punkrock single. Het debuutalbum Damned, Damned, Damned van de band werd het volgende jaar uitgebracht. En werd geprezen als het eerste punkrock album dat in het Verenigd Koninkrijk werd uitgebracht. De band bleef de decennia daarna nog albums uitbrengen en bestaat tot op de dag van vandaag nog steeds na een aantal breakups en reunieën met verschillende bezettingswisselingen. Een stijlverandering in de richting van gothic Rock. De Damned wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke punkbands aller tijden en blijft een van de meest duurzame first wave punkbands ook aller tijden. Met het ontstaan van de Dempt, als een van de Britse eerste punkbands begon de Britse punk scene, dat juist politieke en economische wortels had halverwege de jaren zeventig verder te floreren. De economie in het Verenigd Koninkrijk was er slecht aan toe en de werkloosheidscijfers waren ongekend hoog. De jeugd van Engeland was boos, opstandig en zonder werk. Ze hadden uitgesproken meningen en veel vrije tijd. Dit is waar het begin van de punkmode zoals we die kennen ontstond en ze concentreerden zich vanuit één winkel. De winkel heette Simpel Weg seks en was eigendom van Malcolm McLaren. McLaren was onlangs vanuit de VS teruggekeerd naar Londen... waar hij te vergeefs had geprobeerd de New York Dolls opnieuw uit te vinden... om zijn kleding te verkopen... Hij was vastbesloten om het opnieuw te doen, maar deze keer keek hij naar de jongeren die in zijn winkel werkten en rondhingen om zijn volgende project te zijn. Dit project zou in 1975 de Sex Pistols worden en ze zouden zeer snel een grote aanhang krijgen. Hoewel ze niet de eerste punkband waren in Engeland, werden ze wel een van de meest invloedrijke. De band was sterk gestilleerd in hun imago en muziek, waren mediaschuw en ambitieus in hun gebruik van teksten en werden daardoor gezien als de leiders van een nieuwe tienerbeweging... wat punk werd genoemd door de Britse pers in de herfst van 1976. Een debuutsingle Anarchy in the UK... was zowel een oproep tot wapens als een state of the nation toespraak. Toen ze in december 1976 godslastering gebruikten op live televisie... werd de groep een nationale sensatie. Geschandaliseerd in de roddelpers... werden de Pistols in januari 1977 gedropt... door hun eerste platenmaatschappij, IMI... en hun volgende contract met EN. A&M Records, werd in maart al na een paar dagen verbroken. Ze brachten in 1976, eh, 1977 sorry, hun enige album, Nevermind the Bollocks, Hear the Sex Pistols, uit. Wat nummer 1 werd in Engeland en nog altijd wordt gezien als hoofdbestanddeel van de punkrock. In januari 1978, aan het einde van een turbulente tournee door de VS, kondigde Rotten het uiteenvallen van de band aan. MUZIEK de eerste single Get a Grip on Yourself van het debuutalbum Rattus Norvegicus uit 1977 en dat piekte op de 44ste plaats in de UK singles chart de band dat werd opgericht als de Guildford Stranglers in Guildford Surrey begin 1974 bouwde oorspronkelijk een aanhang op in de pubrock scene van het middenjaren van de jaren 70 en veranderde hun naam in september van hetzelfde jaar naar zoals we die nu kennen Hoewel ze door een agressieve, compromisloze houding door de media werden geïdentificeerd met de opkomende Britse punkrock scene die daarop volgde... volgde hun eigenzinnige aanpak zelden een enkel muziekgenre. En de groep ging verder met het verkennen van een verscheidenheid aan muziekstijlen. Van New Wave tot art rock en gothic rock tot de verfijnde pop van een deel van hun output uit de jaren 80. Ze hadden groot mainstream succes met hun single Golden Brown uit 1982. En hun andere hits zijn No More Heroes, Speeches, Always the Sun... Skin Deep en Big Thing Coming. We reizen weer even terug naar New York... waar de band Television in 1973 werd opgericht als... Uh, uh, en hoewel de Ramones vaak worden gezien als de eerste band die punkrock speelde... op de agressieve en door powerakkoorden gevoerde manier zoals we die tegenwoordig kennen... wordt television vaak beschouwd als de band waarmee de beweging als geheel begon. Hoewel ze op een uitgeklede, op gitaar gebaseerde manier opnamen... vergelijkbaar met hun punk-tijdgenoten... was de muziek van television in vergelijking clean, improviserend en technisch bekwaam. Met invloed van jazz en rock uit de jaren 60. Een debuutalbum van de groep uit 1977, Marky e. Moon, wordt beschouwd als een van de bepalende releases van het punk-tijdperk. En van dat debuutalbum viel de keus voor vanavond op het nummer Sino Evil. Daarna komen we weer terug bij de punk scene in de UK. Gets rond worden we de clash met een debut single White Riot de Clash dat werd opgericht in 1976 in de voorhoede van de Britse punk zou al snel de meest iconische rockband van hun tijd worden. Een symbool van intelligent protest en stijlvolle rebellie in de turbulente jaren van de eind euh, jaren 70 en begin jaren 80. Net zo belangrijk was dat ze onwankelbare muzikale pioniers zouden worden door eerste militante reggae, daarna dub, funk, jazz en hip-hop in hun muziek te integreren. Wat ertoe heeft bijgedragen dat ze een van de meest gerespecteerde en gesempelde bands van van moderne dj's en dansmuzikanten zijn geworden. Het grootste deel van hun opnamecarrière bestond te klasje uit liedzanger en ritmeg-gitarist Joe Strummer... liedgitarist en zanger Mick Jones... bassist Paul Simonon en drummer Nicky Topper hidden Ook de Amerikaanse punkband The Weirdos uit Los Angeles... waren onderdeel van de first wave of punk... en werden opgericht in 1975 door zanger John Danny... en zijn gitaristbroer Dix. Die aanvankelijk de band namen The Barbies en The Luxurists... ...adults gebruikte. Ze gingen in 1981 uit elkaar... ...waren af en toe actief in de jaren 80... ...en namen in de jaren 90 nog nieuw materiaal op. Criticus Mark Deming noemt ze... ...simpelweg een van de beste en slimste... ...Amerikaanse bands van de eerste golf van de punk. De Weirdo's waren oorspronkelijk... ...een door jaren 50 geïnspireerde... ...hard rock-and-roll band... Die net als de Ramones in New York City ouder was dan de Britse punk scene. Terwijl ze aanvankelijk afstand probeerden te nemen van de genrenaam Punk, dat in New York ontstond, werd de band uiteindelijk toch onder druk van fans bestempeld als een punk-rock band. John Denny had er aan toegegeven en zei: Ze putten ons uit. En we zeiden gewoon: Oké, okay, prima, we zijn punk-rock, vergelijkbaar met de Ramones, wat je ook zegt. Van hun debuutalbum uh, EP zelfs Destroy All Music, dat in 1977 werd uitgebracht, draai ik nu de titeltrack. En dan... Ja, zijn we weer naar het Verenigd Koninkrijk gevlogen... voor de Britse punkrock mod revival band The Jam... met hun eh, single en titeltrack van hun eerste album In The City uit 1977. The Jam werd in 1972 opgericht door Paul Weller in Walking Surrey. Droegen keurig op maat gemaakte pakken... die deden denken aan Engelse popbands in de vroege jaren 60... en waren beïnvloed door Britse rockgroepen als The Who, The Beatles en The Kings en ook Amerikaanse Motown-muziek. Beatmuziek, soul, rhythm and blues en psychedelische rock... hadden in de loop van hun carrière grote invloed op de band. De jam was altijd een typische Engelse band... in zowel hun kijk als hun teksten... en heeft nooit internationale populariteit verworven... in vergelijking met hun succes in het Verenigd Koninkrijk... waar ze grote sterren waren en waar songwriter en drijvende kracht Paul uh, Weller... een tijd lang werd beschouwd als een woordvoerder voor zijn generatie. De jam ging in 1982 uit elkaar toen Weller de Style Council oprichtte... en later aan een solo-carrière begon. Nou zou ik nog één nummer gaan draaien vanavond, maar daar hebben we geen tijd meer voor... dus dan ga ik die in het tweede uur draaien. En dat is een punklessieker uh, uit New York weer... Van Johnny Thunders en Jerry Nolan. Die bekendheid verwierven met de baanbrekende protopunkband... de New York Dolls. Maar Thunders en Nolan stopten ermee tijdens een tournee door Florida. En daar was toevallig bassist en zanger Richard Hell... die dezelfde week ook uit television was gestapt vanwege onvrede. En hij richtte zijn band op Johnny Thunders en de Heartbreakers. Maar dat straks na het nieuws van 10 uur. Eerst dus... Uh, dat, dat nummer hoor je dus straks na... Nou, het nieuws. Dus blijf luisteren als je meer wil weten over de geschiedenis van de punk. En dan ben ik straks weer bij jullie terug met heel veel lekkere punk klassiekers, De jaren 70 halverwege en eind jaren 70. Dus tot zo in het tweede uur. Bedankt in ieder geval voor het luisteren. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.